Ik heet jullie alle welkom bij de demonstratie met als thema: grenzen dicht voor kopen Oost-Europese arbeiders. Weg met de EU. Weg met het neoliberalisme. Nederlandse banen voor Nederlandse arbeiders. Allereerst heet ik jullie welkom, zeker onze Vlaamse en Duitse kameraden die de meeste kilometers erop hebben zitten om onze demonstratie te ondersteunen en daar te geven aan de internationale samenwerking van de NVU en haar aanverwante organisatie op deze demonstratie die als thema heeft: grenzen dicht goedkopen Oost-Europese arbeiders, weg met de EU, weg met het neoliberalisme, Nederlandse banen van Nederlandse arbeiders. Volksnationalisten en nationale socialisten zijn wederom uit ons hele Vlaanderland, uit Vlaanderen en Duitsland gekomen om dit thema te ondersteunen. Iedereen in deze landen heeft last van deze loondrukkers en gemeenschappelijk moeten we blijven strijden om het verraderlijke masker van het neoliberale kapitalisme bloot te leggen. Wij maken ons ernstige zorgen om de uitholing van ons sociale stelsel, de open grenzenpolitiek en de waanzinnige immigratie en asielspolitiek wat leidt tot een totale vernietiging op de duur van onze cultuur. Gisteren moesten wij weer eens een verkeerde gang maken naar de bestuursrechter in Den Bosch. om daar ons gelijk te halen wat betreft de vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht. Wanneer het aan de lopende burgemeester van de SP, J. Inning had gelegen, hadden ze ons als vee door de straten gedreven, geheel naar communistisch gestrepte. Het bezwaarschrift wat ik geschreven heb aan de gemeente, lees ik in zijn geheel voor het volgende spreekpunt. Om een voorproefje te geven van de gespannen verhouding met de gemeente Os en zijn repressietactieken. Maar vandaag maken wij de belofte van vorig jaar waar om wederom terug te keren in Os. Want vele Ossenaren hebben, na het zien van de vorige demonstratie, telefonisch gezegd dat ze erg blij waren om de NVU te horen en te zien in de gemeente Os. En dan een hoop Ossenaren 100% de standpunten onderschreven van de NVU. En dat de SP een hoop stemmers gaat kwijtraken bij de volgende verkiezingen in de gemeente Os en de NVU mee gaat doen. Daarom ook het hele circus van maatregelen en het gedoe rondom deze demonstratie speelt de handelen mee. Tja, een traumatelefoonnummer in het leven roepen voor mensen die het niet aankunnen. Wij gaan ook bellen naar die traumatelefoonnummer, want wij hebben ook te lijden onder het maoïstische gedrag van de gemeente Oost en zijn rode SP-visie de gemeenteraad. Het zo aangekondigd is zeer tolerant beleid van de gemeente Ros en de politie is natuurlijk compleet ons verhaal. Bij een eigen persconferentie op nota B en afgesloten gemeentehuis kunnen ze niet eens een aanvraag tegenhouden die daar de boek kan verstoren. De politie stond erbij en keek naar. Het is gewoon een politiek tegenwerkooppraatje uit de linkse hoek van de PvdA en de SP, net zoals de demoniserende opmerkingen en praatjes van de loco-burgemeester J. Inning over de UVU in de pers. Voordat meneer in ooit weer zijn mond overtrekt over de Nederlandse volksunie, mag hij eens dus goed nadenken over de Maoïstische verleden van de SP. Met het rode boekje van Mao in de hand is de SP destijds ontstaan. Gefinancierd uit de destijds de Maoïstische China, kreeg de SP destijds zijn eerste drukpers. Om het geheugen even op te frissen voor de huidige SP stemmers, even een paar namen laten de revue te laten posteren, worden wij straks overgaan op het onderwerp van de demonstratie, grenzen dicht voor Oost-Europese arbeiders, weg met de EU, weg met het neoliberalisme. Onder de loep genomen, Nederlands bekendste Maoïsten. Vele kleine Maoïstische groeperingen in Nederland tussen 1965 en 1980, waarvan de SP als enige succesvol zou blijken, hadden relatief veel leden die na de hand enige naam maakten. Een aantal van hem, zoals Jan Marijnissen nu nog, maakt deel uit van de kern van de SP. Anderen hebben nooit bij de SP gezeten als zijn vertrokken. Zoals Jook van Ballengooij, een arts van 1969 tot 1981, lid van het Marxistische Leninistisch Centrum Nederland, MLCN. Communistische Eheidbeweging Nederland, de KEN. Communistische Partij Nederland, de KPN en de SP. Eerste arts van ons medisch centrum van de SP en gemeenteraadslid het Oost, Frank Buijs, politieke loop. Onderzocht islamterreur voor voormalig minister Rita Verdong. Lid van de Kern van 1973 tot 1980. Bert Kremers. van de a politicus in Rotterdam. In de jaren 70 lid van de CAM. Lucien van Hoesel Zat zelfs uit voor wapenbezit. Later GroenLinks en zijn ze inmiddels overleden. Vanaf 1969 was zij lid van de Rode Jeugd en de Rode Hulp. Judithien Janssen. Had zes jaar gevangenisstraf in Israël na training door Palestijnen. Lid Rode Hulp. In de jaren 70. Els Kuiper, PvdA-politicus in Rotterdam, ex-lid van de CAM. Tom Lennart, rechter in Koningen, SP-lid in Oost in de jaren 70. Paul Roosemuller, groenlinks politicus in Later TV interview onder andere huidige politie. Van 1974 tot 1982, Van Kemp, en goed Marx is Lodewijk hedioniste. de Waal, ex-FNV-voorzitter, was rond 1970, betrokken bij de Rode Vlag, ex-CPN'ers die op Mao China koerste, Susanna Huuste, lid van de hoofdredactie van de Volkskrant, SP-lid in de jaren 70, Koos van Zomeren, schrijver van 1970 tot 1975, lid van de Kemp, KPN-SP. Vergeten, sectaris, aardsvader, Stalinist, Daan de oprichter van de SP. Bewaarde geld en peking in de ijskast. Voordat Jan Marijnsen, de onbetwiste partijleider van de Socialistische Partij werd, het is dus de positie bekleden daar Monier, die in 1972 de partij tegen zich opkreeg. Pijpvitter Monier, al in de jaren 50 in de toenmalige communistische DDR werkte, als kaderlid van de communistische CPN in Rotterdam. Maar kwam, wegen zijn sympathie voor het China van Mao Zedong, in conflict met de Moskou georiënteerde CPN-leiding en werd geprojeerd. In overleg met de Chinese ambassade richtte Monier een Maoistische splinter op een reis naar China, waar hij lid werd van Mao's Bode In januari 1967 nam deel aan het uitroepen van de communie in Shanghai, waarbij gardisten de macht in Shanghai overnamen met geweld en eigen bestuursorganen vormden. Net als alle andere Maoistische clubjes werden de initiatieven van Monnier door de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD de voorlop van de AFD in de gaten gehouden en zelf gesteund om de CPN te beswakken. In, 19... in 1970 vertrok Monnier weer naar China en kreeg daar 10.000 dollars aan mogelijke geldbedrag ter waarde van ongeveer 180.000 euro steun toegezegd. Dat geld werd bewaard, nadien in contacten in Rotterdam, naar verluid in het van familiers ijskast. Ook bezat men US-dollars afkomstig uit Albanië, deze dateerde nog uit 1944, en stom bevreesdelijk omdat de biljetten jarenlang onder de grond verstop hadden gezeten. Met de dollars zou de drukkerij in en 1976 ook de aankoop van het huidige SP-partijfant in de Vijfhof naar Rotterdam mede zijn gefinancierd. Maar partijfinanciën bleef duister en pas in de jaren na Monnier's dood werd er meer gangbare administratie ingevoerd. Monnier was een vervente MAO aanhanger, van 1972 tot kort voor zijn dood leidde hij toch al een gedisciplineerde SP-dictoriaal als sectorleider. Hij introduceerde de van MAO gelene massalijn die ondanks de vele veranderingen in de SP nooit is opgegeven. Maar wel is getransformeerd dit door marketing in te zetten om de volkswil boven water te halen. In verzwakte Moniers positie. Hij zette zich nog te tegen de komst van Jan en de toenmalige lokale SP-leider uit Os, die na Moniers dood de landelijke leiding zou overnemen. Moniers getrouwe SP-afdelingsbestuur in Overijssel werd vervolgens gegroeid. De vriendenkring van daar Monier in Hengelo, Almelo en Henschede waren in 1992-1993 in openlijke oorlog met de landelijke SP-leiding om het bezit van het partijkantoor in Hengelo te komen. Dit werd uiteindelijk een juridisch conflict. Monnier is door de huidige SP nagenoeg weggeschreven uit de partijgeschiedenis. De allergrootste slachtingen in de geschiedenis van de mensheid vonden plaats in de 20ste eeuw en wel uit naam van het communisme. 150 miljoen slachtoffers. Tja, die vrolijke hamer en sikkel toch maar weer. Na deze opfrissing over deze SPAS en andere communisten en linkstuig gaan wij nu over naar het thema van deze demonstratie. En ik wil alle deelnemers van de demonstratie bezoeken om zich rustig op te stellen voor de demonstratie. Zodat wij een vreedzame en een de prachtige demonstratie van gaan maken. Al je aan de regels die uitgeschreven zijn zoals altijd volgens slogans op die net zijn vrij door de orde dienst en wees gedisciplineerd. Dank u wel.